We hey, uh, gaan, gaan nu uh, uh, het Woord van God openen. Dat doen we dan in het uh, boek Nehemia. En, uh, we beginnen met hoofdstuk 1. En hoofdstuk 1 begint zo meteen uh, ja, met eigenlijk een inleiding van, van, ja, uh, van ja, waar Nehemia voor komt te staan. En hij geeft ook aan dat, dat uh, ge, uh, geschiedkundig zogezegd ge, uh, uh, begint te spelen in de maand Kislev. Nou, dat zegt ons niet zo heel veel, dus ik heb dat opgezocht. En dat is zo'n beetje de periode eind november, begin december. Dus een beetje de winterperiode. En, en dan krijgt hij nieuws te horen over de stad Jeruzalem. En daar wordt hij erg verdrietig van. Hij vraagt God om, uh, om recht te doen. En dan in hoofdstuk 2, uh, wat we ook zullen lezen... Uh, ja, komt daar eigenlijk ineens de verhoring van zijn gebed. En dat is wel bijzonder ook om aan te geven zo meteen dat... Nou ja, neem ja aanhoudend bid en dat hij pas naar in de maand Nissan wat zo'n beetje april is bijna vier vijf maanden later krijgt hij gebedsverordening en ja staat God hem bij. maar we gaan het helemaal doorlezen, maar dan heb ik even de maanden Kislev en Nissan verklaard. Dus Kislev is een beetje de winterperiode november december en Nissan de maand april. Lees het met mij mee op het scherm. Verslag van Nehemia, de zoon van Gagalia. In de maand Kislev van het twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging, die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd. En informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er, het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten en ik rouwde dagenlang. Ik vaste en riep de God van de hemel aan. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, die, u die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet het uw gebied. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt, ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonde die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. Wij hebben u veel kwaad gedaan. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u... Mozes hebt voorgehouden als jullie ontrouw zijn zal ik je onder alle volken verstrooien maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen de Israëlieten de Israëlieten zijn uw dienaren ze zijn uw volk u hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach mijn heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag nog slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik, Nehemia, schenker aan het hof van de koning. Het was in de maand Nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad. Maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig en zei, majesteit, leven eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens? Vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en het antwoordde de koning. Als het de koning goed dunkt en als u het mij, uw dienaar toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. De koning met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. Nadat ik de koning een tijdschip had genoemd, wiligde hij mijn verzoek om te vertrekken in. En als het de koning goed dunkt, zo zei ik, laat mijn mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van de provincie trans euvraat omdat zij mij doorgang verlenen tot aan Juda. Ook verzocht ik om een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke houtvesterijen, om mij hout te leveren voor de balken van de poorten van de Tempelburg, voor de stadsmuur en voor de woning waarin ik mijn intrek zou nemen. Omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij de verlangde brieven. Toen ik bij de gouverneurs van de provincie Trans-Euvraat aankwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van officieren en ruiters meegegeven. Toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia, zijn ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Zo kwam ik in Jeruzalem aan, na drie dagen. Na drie dagen trok ik met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God, mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven. En het enige dier dat ik bij me had, was het dier waarop ik reed. Die nacht ging ik door de dalpoort en langs de drakenbron naar de mestpoort. Om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren. Ik ging door naar de bronpoort en naar de koningsvijver. Waar mijn rijdier niet verder kon. Daarom klom ik die nacht door het Kiedron dal omhoog om de muur te inspecteren en door de dalpoort keerde ik terug. De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik aan het doen was. Want de joden, of ze nu priester waren, vooraanstand burger, bestuurder of ambtenaar, had ik nog niets verteld. Maar nu zei ik tegen hen, "U ziet in welke ellende wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn... Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. Toen Zamballat uit Bet goron Tobia, zijn, zijn ammonitische dienaar en de Arabieën Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? En dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. Wil ik het woord aan Martin geven.